Het is de directeur personeelszaken van de geestelijke gezondheidsinstelling GGZ in Geest. De politie tast nog in het duister over wat er precies is gebeurd. Van getuigen hebben we gehoord dat ze zagen dat het slachtoffer door één dader is neergeschoten en dat die dader vervolgens gevlucht is. Uh, nou, dat zijn de, de, de bouwstenen die we op dit moment hebben voor het verdere onderzoek. Twintig rechercheurs gaan aan de slag met de zaak. GGZ in Geest is actief in de regio Amsterdam. De doodgeschoten man woonde in Berkeley-Roderijs bij Rotterdam. Bye. <laughs> Bij een aanslag op een populaire nachtclub in een toeristenoord in Kenia... zijn tenminste tien mensen gewond geraakt. Aanvallers gooiden een explosief in de drukke Tandori Bar in Diani Beach... ten zuiden van de havenstad Mombasa. De aanslag is nog niet opgeheist. Sinds Keniaanse militairen in 2011 het zuiden van Somalië binnenvielen... om de islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab te bestrijden... zijn er regelmatig aanslagen in Kenia. Vorige maand werd een granaat naar Britse toeristen gegooid... toen ze van Diani naar Mombasa reden. Maar het explosief ging niet Af. De aanslag in de nachtclub zal grote gevolgen hebben voor Kenia, zegt correspondent Koert Lindijen. Het is de eerste keer dat echt in het hartje van de toeristenindustrie uh, in dit land, in Diani Beach ten zuiden van Mombasa, een bom is ontploft. Dus dit zal gigantische consequenties hebben voor. De industrie en ik vermoed ook dat toeristen nu snel zullen wegrennen van de kust. De Pakistanse oud-president Musharraf, die vandaag voor de rechter moest verschijnen, is naar het ziekenhuis gebracht. Onderweg naar de rechtbank voor een hoorzitting kreeg hij hartproblemen. Het is de derde keer dat Musharraf een hoorzitting mist. De Pakistanse oud-president moet terechtstaan wegens hoogverraad. Hulpverleners hebben de eerste opvarenden geëvacueerd van het Russische schip dat vastzit in het ijs van de Zuidpool. Met een Chinese helikopter worden de 52 wetenschappers en toeristen van boord gehaald. De expeditieleider heeft op Twitter filmpjes geplaatst van de evacuaties en daarop is te zien en te horen dat de opvarenden blij zijn. De eerste de helikopter te in totaal zijn er vijf evacuatievluchten nodig: drie voor de passagiers en twee voor hun bagage. De helikopter brengt de opvarenden naar een Australisch schip. De bemanning van het Russische schip blijft achter. Na nou, het weer nog af en toe zon, maar ook een paar buien. Minder wind, het wordt 9 tot 11 graden. Morgenochtend regen, in de middag zon, maar ook buien met onweer en windstoten. En ook dan wordt het een graad of 10. Radio 1. KRO CRV. Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Tegen het eind van de ochtend ontvangen wij in het Mediaforum vandaag TV-recensent Jean-Pierre Gede en Max-directeur Jan Slachter. En zij praten onder meer over het nieuwe Radio 1, waar u sinds anderhalve dag naar kunt luisteren. En oes radio Colette van Nuenen had het gisteren erg zwaar. De inwoners van het Brabantse Veen zijn alle media-aandacht namelijk behoorlijk zat. Op donderen. Afblijven van Op mijn donderen. microfoon. Aha, daar kwam dat-ie vandaan. vandaan. Eerst nu de goede doelen. Die maken zich veel zorgen over de IBAN-nummers... waar mensen al hun geld moeten overmaken. Ja, Giro 555 is een begrip natuurlijk. Het rekeningnummer waar u geld op kunt storten... als er een nationale actie voor een grote ramp is. Maar ook dat Giro-nummer verandert in een IBAN-nummer. Zoals alle rekeningnummers. Vanaf 1 februari kunnen donateurs voortaan geen geld meer storten... op dat rekeningnummer 555. Maar op het IBAN-nummer... Dat weet ik wel uit mijn hoofd, want we hebben veel contact met 555 gehad. En dat is NL08 INGB. En dan krijgen we 7 nullen en dan 555. Dus nou, zo ingewikkeld is het niet. Dat is een van de directeuren van de Nederlandse Bank. En volgens hem is het dus allemaal heel simpel. Barbara Bosma, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de samenwerkende hulporganisaties. Nou ja, eh, eigenlijk best simpel. Gewoon een paar nulletjes en dan eindigen met 555. Ja, was het maar zo simpel, inderdaad. Het is natuurlijk echt een, een heel lang rekeningnummer... en we hopen gewoon dat mensen na 1 februari dat nummer ook net zo paraat hebben... als dat ze nu 555 steeds in hun hoofd hebben gehad. Hebt u niet een ezelsbruggetje voor de mensen om het te kunnen onthouden? Nou, vandaag zijn we inderdaad mensen aan het oproepen om met ons mee te denken daarvoor... 555 is natuurlijk het rekeningnummer van mensen in Nederland uh, dat ze gebruiken als er een grote ramp is. Dus uh, het zou heel leuk zijn als zij zelf ook met een ezelsbruggetje kunnen komen. En we hebben inmiddels al uh, ja, echt hele leuke ideeën binnengekregen. Uh, mensen kunnen namelijk insturen op iban.giro555.nl. En wij plaatsen ze door op Facebook of ze kunnen direct op Facebook posten natuurlijk. Ja, wat is de leukste en, die u voorbij hebt zien komen? Nou deze kregen we binnen van meneer de Koning en die is echt prachtig. Uh, die gaat zo... Oh wacht, als eerste NL08, dan voor deel 2, INGB. Verder zeven vakjes vullen met alleen nullen. Je stopt het geschrijf met 555. Nou, dat hebben we onthouden. Ja, eh, mogen we het geluid nog één keer horen? Nee, die is best, die is best wel lang natuurlijk. Hij is, ja, het IBAN-nummer is natuurlijk ook hartstikke lang. Ja. Maar dit is natuurlijk wel echt heel mooi gevonden. Ja, maar volgens mij kan je het IBAN-nummer makkelijker onthouden dan dit gedichtje. Nou, ik hoop het. Ja, u, u, hebt, u hebt ongetwijfeld geprobeerd om daaronder onderuit te komen. Hè? Dat, dat kon niet. Nee, we zijn, we zijn al lang met de banken in gesprek. Uh, die zijn heel welwillend om met ons mee te denken en allerlei oplossingen te vinden. Maar zij zijn ook, zij moeten over op 1 februari. En ze mogen ook niet meer zo'n converter aanbieden. Dus uh, wat dat dat kunnen ze gewoon weinig doen. Maar we hebben wel gezien, ook in de, de Filipijnen actie die nu nog draait... dat banken bijvoorbeeld banners plaatsen. Of dat ze 555 als voorbeeld nemen als ze het hebben over IBAN. Zodat uh, ja, dat, dat, dat, dat hè, maatschappelijk belangrijke nummer 555... Mm. Toch in hoofd te blijven zitten. Het was natuurlijk ook gek dat het nog steeds Giro 555 heet. Want dat is ook al heel lang geleden dat we die gebruikten, de Giro. Ja, het woord Giro is natuurlijk ook al antiek. Maar ja, het is nooit. Uh, we hebben dat nooit, zeg maar, zo uh, naar buiten gebracht. Uh, of, of met reclamemakers over nagedacht. Maar 555 is gewoon een rekeningnummer... Wat zo'n uh, groot merk is geworden. Hè, bijna alle mensen in Nederland kennen het. Ja. Het is echt een icoon geworden. Uh, dus vandaar dat we ook zeggen: we blijven 555 gewoon gebruiken. Want zo kennen mensen ons inmiddels. Maar we moeten dat IBAN-nummer wel ook gaan communiceren. Maar wij zaten te denken, als mensen nu het zich kunnen veroorloven... om in deze maand een klein bedrag over te maken op 555... dan, dan slaat hij hem automatisch op. En dan iedere keer daarna, dan geeft hij toch gewoon meteen... Aan als je 555 aangeeft welk giro-nummer of nummer het is... Ja, het zou fantastisch zijn als mensen het nu in een bankboekje opslaan. Ja. En inderdaad, bij sommige banken gaat het vanzelf, bij mijn bank niet, dan moet ik het oh, even okay. aanvinken. Maar goed, als je dat nu doet, dan staat hij erin. En dan kan je Dus, dus inderdaad, na 1 februari dan niet meer dat helemaal in te typen. Dan gaat het vanzelf. Zullen we de opbrengst delen van wat er tussen nu en 1 februari binnenkomt, omdat wij deze suggestie doen? Nou, dat vind ik een, een, een leuke suggestie, maar de mensen in de Filipijnen... die hebben op dit moment onze hulp Ach, heel ja, hard nodig. Dat is ook zo. Uh, ja, vinden... En uh, daar zijn we op dit moment nog voor het, uh, voor het inzamelen. En daar komt ook nog steeds geld voor binnen, wat fantastisch is. Uh, dus laten we het daar maar vooral voor, voor bestemmen. Ja, maar die truc van Guilena, die kan nog tot 1 februari. En dan moeten we dus dat rijmpje van die meneer Koning uit ons hoofd gaan leren. Ja, maar dank... goed idee. We zetten hem erbij, Facebook. Bedankt. Dan, dank voor de reactie. Barbara Bosma, zes van de samenwerkende hulporganisaties. De accijnsverhoging op brandstoffen, die per gisteren, dus per 1 januari, is ingegaan, betekent de doodsteek voor honderden pomphouders in de grensstreek. Dat zegt BETA, de Belangenorganisatie van Tankstationhouders. En daar is Edsco Schuitema ook van. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik denk daar gaan we weer. Benzine en diesel is al jaren goedkoper, volgens mij, in Duitsland en België. Dus waar komt dan nu weer de noodkreet vandaan? Ja. Dat is uh, nogal druk. Uh, uh, uh, hoe groter het prijsverschil wordt en ook hoe meer producten uh, het prijsverschil er is, ja, hoe meer het sneeuwbaleffect uh, gaat optreden. En wat dat betreft heb, uh, heeft de regering ook, het kabinet heeft in 2013 al een dure les geleerd, dat ze dachten 370 miljoen extra accijns op tabak op te halen met de tabakaccijsverhoging in 2013. Nou, daar is gewoon nul euro van opgehaald omdat mensen het ergens anders dan vandaan hebben gehaald? Precies, precies. Er is in 2013 is er een enorme uh, ja, koopstroom, een extra koopstroom uh, naar Duitsland en naar België ja. uh, voor tabak op gang gekomen. Ja, en dan doet men ook de denk even vol, doet men ook de overige boodschappen. Dus ja, het is echt een sneeuwrol effect. Maar verwacht uh, u dat dat dit jaar dan nog veel erger gaat worden? Wordt het prijsverschil nog groter? Ja zeker, dat is wat u, wat u net noemt. daar komt, uh, uh, komt nu weer een laagje bovenop, namelijk die, uh, die 3 cent uh, op diesel en die 7 cent op LPG. Uh, daar komt dus de inflatiecorrectie nog een keertje bovenop, daar komt de BTW nog een keertje bovenop. En dat komt allemaal bovenop de, de, de andere aantrekkelijkheden die er al zijn, hè, om, om aan de andere kant van de grens te gaan denken. Maar hoeveel tankstations in Nederland rond de grensstreek gaan er dan op de fles, denkt u? Ja, het is, dat zijn toch honderd tankstations aan tankstations die nog bemand zijn, hè, daar gaat het met name om, uh, aan de Duitse grens en aan de Belgische grens. Uh, eigenlijk is het kwaad, uh, vinden wij, in 2013 al, al, al in zijn volle omvang uh, ja, uh, in beeld gekomen uh, met die net geschetste tabaksvlucht. Hè, hoeveel en, zijn er toen failliet gegaan dan? Ja, dat zijn, dat, dat zijn toen al honderden tankstations geweest die zich bij ons gemeld hebben om personeelszorg, reorganisatie door te voeren. Het regent gewoon ontslagen bij die tankstations. En er worden, er worden tientallen, dat maken wij iedere dag mee. En daar zitten drie, vier juristen bij ons op kantoor, die, die werken daar gewoon uh, aan. En uh, tientallen tankstations, die hebben de, de handdoek in de ring gegooid die zeggen we kunnen dus die personeelskosten helemaal niet meer dragen. Hè? Dus van drie man terug naar één, dat is ook al niet meer voldoende. We worden onbemand, hè? dus dan, dan, dan is die totale werkgelegenheid is, uh, is verloren gegaan. Uh, het klinkt misschien wrang, maar is het ook niet gewoon ondernemersrisico? Je vestigt je aan de grens, dan weet je hoe de markt werkt? Mm, ja, dat vind ik op, op zich een goed punt. Uh, wat, wat wij geen ondernemersrisico vinden... is dat het zo'n enorm onvoorspelbaar karakter uh, heeft... Uh, en uh, natuurlijk de mate van de accijnsverhoging. Ik wil, je, je zou op zich, sec zou je kunnen zeggen... drie cent diesel, hè, die er nu uh, sinds gisteren bijgekomen is... is dat nou zo dramatisch? Nou, dat op zich, hè, geïsoleerd, uh, is dat te overkomen. Maar het komt wel bovenop uh, de, de, de vele andere momenten... waarop we uit de pas uh, gelopen zijn. En wat dat betreft is dat net geschetste... Uh, die, die 35 cent accijnsverhoging op tabak van, van, van, van vorig hmm. jaar... Nogmaals, daar komt dus de, de, de BTW overheen, dus je ging richting 50 cent uh, gewoon, uh, prijsverhoging, uh, prijsverschilverhoging. Dat betekent dat één pakje Malboro in Duitsland opeens een euro goedkoper was. Dat een, één pakje Sjek 2,5 tot 3 euro goedkoper is in België. En daar heeft de pomphouder ook last van? Ja, want, van die Omdat je die daar ook kunt ja, want, krijgen. Want, want, ja. want pomphouders zijn feitelijk gewoon tabaks- en gemakswinkels. Twee derde van de winkelomzet wordt uit tabak behaald. Ja. Maar goed, de prijzen worden niet voor niks daar de accijns van verhoogd. Want dat heeft ook met een gezondheidsaspect te maken. En dat ligt anders dan de accijns natuurlijk die voor de brandstoffen verhoogd worden. Nu wilt u een compensatieregeling voor die getroffen pomphouders? Hoe ziet u dat voor zich? Nou, dat is nogal makkelijk. Omdat 14 jaar geleden, daar was ik zelf ook bij, er ook een eh, enorme extra accijnsverhoging op brandstof heeft plaatsgevonden. Ik bedoel, we weten, we kennen allemaal het kwartje het van Kok Een ja. En nu het, muntje, het muntje van Mark. Ja, dat zou een fijne zijn, ja. ja. Uh, uh, uh, uh, uh, en meneer Frans Wekers die komt notabene zelf uit... Uh, de staatssecretaris van Financiën komt notabene zelf uit Weert... dus die weet heel goed uh, wat grenseffecten zijn... En uh, die regeling van 14 jaar geleden, die ligt gewoon op de plank. Ja, maar die weet die ook, is... Wekers weet ook wat er in de schatkist zit. En dat we moeten bezuinigen met z'n allen. Die gaat echt niet een nieuwe regeling bedenken, denk ik. Uh, dat, dat, dat, dat, dat, ja, ik wil de, de, de wonderlijke uh, gedachten van meneer Wekers kunnen we niet helemaal volgen. Van de, van de, 370, de 370 miljoen die hij als boekhouder... Heeft ingeboekt in 2013, heeft hij 0 euro opgehaald. Dus hoe slim ja. ben je dan bezig? Nee, maar u wilt, u wilt uh, en compensatie, en u wilde eigenlijk ook dat die accijnsverhoging wordt teruggedraaid. Dat is een nee, beetje dubbelop, toch? Nee, nee, dat denk ik niet. Uh, omdat uh, natuurlijk zo'n zo accijnsharmonisatie, dat willen we natuurlijk allemaal, hè, dat landen niet met elkaar uit de pas lopen. Dat is gewoon een droom als je denkt dat dat in 2014 of in 2015 geregeld is. Dat is gewoon lange lange ademwerk. Terwijl die pomphouders echt nu in de directe financiële nood zitten. Wat is dus ook 14 jaar geleden door het kabinet erkend. En toen heeft men gezegd dat gold toen voor 621 pomphouders langs de Duitse grens. Van hier hebben jullie allemaal een ton. Daar kun je er drie jaar mee uitzingen. Dus voor het gemak 33.000 gulden was het toen nog. Per, per, per pompstation, dan kun je in ieder geval... voor deze, deze dramatische heb je even de tijd om je aan te passen. En daar gaat het om. Uh, we wensen u succes. U gaat ongetwijfeld nog contact zoeken met, met meneer Wekers. Meneer Schuitema. Zo, ja, hij, heeft, hij heeft een evaluatie beloofd over een half jaar. En, en we hopen dat hij dan wakker is. Kijk, namens de belangenorganisatie van de tankstationhouders. Meneer Schuitema, dank ja. u wel. Hier is Lillie Ellen. Leren met smile. De ochtend. Stand.nl. Ja, daar zijn we al de hele ochtend mee bezig. De jongens in Veen zijn te hard aangepakt. Dat is de stelling. Als ik kijk naar de site, dan is daar nu door 700 mensen op gereageerd. Ongeveer zijn er iets meer in de percentages weinig veranderd. 14% eens met de stelling, 86% is het oneens. Er wordt wel gereageerd ook via de site. De arrestatie van ongeveer 100 jongeren is volkomen terecht. Waar ik een beetje moeite mee heb, zegt deze meneer of mevrouw... is het feit dat er bij de politie blijkbaar geen draaiboek aanwezig is... om dit soort zaken snel af te handelen. En hier iemand die zegt ze kunnen niet hard genoeg aangepakt worden. Dit jaar op 30 december dezelfde figuren vastzetten... en 3 januari pas vrijlaten. Ook de mensen die niets deden zijn strafbaar, zegt hij of zij. Ze hadden ook kunnen ingrijpen. Niet zielig gaan doen, maar aanpakken. Complimenten voor de politie met een uitroepteken. Kijk, nou, laten we daar maar eens over gaan doorpraten dan met Wiep van der Paul. Hij is vicevoorzitter van de politievakbond ACP. Meneer van der Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Onze stelling is, de jongeren in Veen zijn te hard aangepakt. Bent u het daarmee eens of oneens? Oneens. Wat, en wat is uw belangrijkste reden daarvoor? Want we hebben het wel over honderd jongeren die zijn opgepakt. Nou, onze, reden, onze reden daarvoor is dat uh, ze tot drie keer toe een bevel hebben gekregen om te vertrekken. Kennelijk zien ze dat als een soort onderhandelbare mededeling, maar het is gewoon een bevel. En als je dan niet vertrekt, ja, dan ben je erbij op het moment dat je er nog staat als de politie ingrijpt. Dus ja, er is zo'n mooi spreekwoord. Wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten. Ja, uh, u kreeg van uh, een van de eerdere mensen die heeft gemeld de complimenten. Uh, iemand anders zei, uh, kennelijk is er geen draaiboek bij de politie. Is dat zo? Nee, dat is niet zo. Er um, wordt gewoon ingegrepen en dan vervolgens moeten die mensen worden voorgeleid. En dan komt het openbaar ministerie om de hoek kijken. Ja, dat kost tijd voordat je dan hebt uitgezocht wie wat gedaan heeft. Dus dat kost altijd veel tijd. Dat is niet in vijf minuten te regelen. Nee, en dan uh, zit je met honderd man vast en die moeten dan allemaal gehoord worden. Dus. Ja, ja. ja, en ook opgeborgen. Dus dat vergt natuurlijk capaciteit. En dan moet je de mensen weer verspreiden over andere locaties. ja En dat gaat tijd kosten, maar... Nogmaals, dat had allemaal best te voorkomen kunnen worden. Als dus die mensen gewoon netjes waren weggegaan. Meneer Van der Poel, blijf even met ons meeluisteren. We gaan naar uh, luisteraarsreacties. En dan komen we zo meteen uitgebreid bij u terug. Om die uh, even te bespreken. Uh, ze hebben allemaal gebeld. 0800-1101. Stand.nl, goedemiddag. Goedemorgen. Goedemorgen. Whatever. U mag het zeggen. Even kijken, hebben wij iemand in de uitzending al? Dit nee, is een uh, heiger, geloof ik. Stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ben ik in de uitzending? Helemaal. Goedemorgen en de beste wensen. Ik vind het, dank u. Ik vind het schandalige de optreden van de politie. Een zeer onprofessionele optreden. Ik ken maar één land... In de hele wereld waar voor twee auto's in de fik, twee karkassen in de fik, 65 mensen worden opgepakt. En dit land is Nederland. En telkens vanwege de onprofessionaliteit van onze politie. Schandalig. Nou, harde woorden zijn dat. Stand.nl, goedemorgen. Ben ik aan de buurt? Hallo, met wie? Met Natse. Zeg maar. Goedemorgen. Alle beste wensen. Ik ben er mee eens. Wat de politie doet, is nooit goed. Als het niet aan, hard aanpakt, is ook niet goed. Hard aanpak is ook niet goed. Er moet afgelopen zijn. Dat wil ik alleen. Meer respect voor de politie, zegt u. Zeker weten. Ja, dank u wel. 0800-1101 is het telefoonnummer. Dat komt u nu bellen als u wilt reageren op de stelling. Goedemorgen, stand.nl. U mag het zeggen. Nou, die verbindingen doen ik nog niet een, een beetje traag zijn we in het begin van het jaar. Dat moet sneller, jongens. Dat moet sneller. Ik heb ondertussen nog wel een reactie van de site. Iemand zegt, er is altijd commentaar dat er niet gehandhaafd wordt. Waarschuwingen waren duidelijk. Nu is er gehandhaafd, dan moeten we ook niet verder zeuren. Stand.nl, goedemorgen. Ja, ik hoorde een toontje, ik ben in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben met Ralf het Allereerst ook de voorspoedig en, en schadevrij 2014. Om een beetje in de stijl te blijven. En voor u hetzelfde, meneer Magedans. Nou, ik keerzeer. Ik wou eigenlijk. Ik, ik, die eerste bellen dat gaf alweer een klein beeld waarom dit hier in dit land nog steeds niet op orde is. En de politie de schuld te geven, dat vind ik zo zwak. Dat is het beleid hier, wat hier al, al tientallen jaren tekort schiet... en dan krijgt de politie het op zijn dak. Dat vind ik altijd een, een misselijke spreek van mensen. Je lokt iets uit onder de hand van, van het kan allemaal en het moet allemaal kunnen... en dan, dan gaat het een keer goed fout. En dat blijkt dus ook, nou, eh, ook. Meneer Opstelt is weer fantastisch bezig vanmorgen. Die man kan beter volgend jaar Sinterklaas zijn. Daar heeft hij helemaal de stem voor... Uh, maar goed, uh, terug te komen. Ze liggen aan, een, aan de Maasplas. Ik, ik ga nou eens een keer met Nieuwjaar of op de Auto Nieuwspring, maar ze alle die Plas in. Het ligt daar vlakbij, ja. over de grens, net in Zuid-Holland. En dan wordt Nieuwjaarsdag altijd, hè? Ja, maar dat kan daar toch ook. En als je nou zo flink bent, doe dat eens dus, heen. Dat ijskoude water van de Maasplas. van de auto in de fik steken. En, en dan ga je even verderop. Daar ligt de Vredepol. Ook een mooi woord voor dit soort. Uh, spuis. Omdat, ga je daar, daar lekker afdrogen en besef nog eens wat je aan het doen bent geweest. Maar wat mij altijd uh, ver verbaast, is natuurlijk een groot deel van de bevolking daar. Die staat ook. Die ouders die staan hier volledig achter. Die zijn er nog trots op ook, zag ik oh, in die reportage. Ja. U staat kortom wel aan de kant van de politie, dat is duidelijk. Goedemorgen, Stand.nl. Ja, goedemorgen. Ik wil zeggen, ik heb veel respect voor de politie... want ze hebben nogal wat te doen en voor het ambulancepersoneel... al het personeel, brandweer, dat die ouders eens een keertje op moeten treden. Zeg, ik kom, nou, ik ben in Amsterdam en wij hebben een grote bek. Maar bij ons gebeurt het toch niet? Ze hadden het in al die dorpjes en die ouders, die doen niks, die weten niks. Het ligt aan de opvoeding. Het is, het is niet normaal, met hun pillen erbij. Zelf. Nee, In Amsterdam zijn ze allemaal zo braas. En Amsterdam, gebeurt er wat in Amsterdam zoiets? En er gebeurt toch wel eens wat? Maar braaf zijn nou, ze toch ook niet? Is wat, oh, we toch ik niet duurt? Nee, op een nee. We hebben een beetje met de politie gevochten op de Dam. Toen zijn ze door de eigen bewoners in elkaar geramd. Uh, ja. dus dat Het waren allemaal van die bijgehogeme jongetjes. Uh, <laughs> bijgehoogende... Alleen durven ze toch niks? Politie is nodig. Ik ben blij met Oké, okay. we, we, we, we doen er nog eentje. Gelukkig een jaar ook. Uh, Stam.nl, goedemorgen. Ja, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, je spreekt met uh, Marcel. namens mijn... Op de beste wensen. Ja. Zullen we dat deze week nog even doen en dan houden we ermee op hoor. Want ik, ik wens eigenlijk iedereen elke dag het allerbeste. Die ook heeft. Zeker mij. voor het hele jaar. Maar het, het is wel lief dat jullie dat allemaal doen. Het standpunt, ik ben er roerig mee eens dat uh, onschuldige mensen worden opgepakt. Dat uh, dat ik niet nodig. Nee. Okay. Dus, uh, ik uh, ben met de stelling ik ben het met de stelling eens. Du duidelijk, die zetten we erbij. Dankjewel. Oké, okay, Mijn uitzending. Bedankt. Wiep van der Pal, vicevoorzitter van politievakbond ACP, heeft meegeluisterd. Nou, het gaat beide kanten op. Van veel respect en goed dat jullie het hebben gedaan, tot onschuldige mensen die vastzitten. Om even dat laatste erbij te pakken. Je moet natuurlijk een reden hebben om iemand te mogen arresteren. En is het feit dat ze niet geluisterd hebben naar dat ze weg moeten gaan, dan genoeg reden? Ja, dat is, op zich, dat is op zich genoeg reden, want het is een bevel wat je dan krijgt. En dan moet je gehoor aangeven, zo is dat wettelijk geregeld in Nederland. Dat weten heel veel burgers niet meer, maar dat is toch echt zo. Ja, dus dan hoef je niks direct te maken te hebben gehad met het in de fik steken van de auto's, maar dan ben je toch rechtmatig gearresteerd? Ja, dan kun je worden aangehouden en dan krijg je dit soort dingen. Maar er zijn ook luisteraars die dat zeggen en uh, dat vinden wij ook. Kijk, mensen zeggen altijd ja, ik stond er maar bij en ik heb verder niks gedaan. Maar je had gewoon kunnen vertrekken. En um, je kunt ook elkaar aanspreken. Oh jongens, wat hier allemaal gebeurt, dat moeten wij niet doen. En het gaat niet alleen om het in de fik steken van auto's. Uh, was dat maar zo. Het is ook zo dat ze vervolgens allerlei bedreigingen krijgen. Fysiek en verbaal. En dat komt erbij kijken. En dat is een tendens die we... Uh, ...in Veen hebben we gezien, maar ook op veel andere plaatsen. Mensen worden, uh, de hulpverleners worden gewoon uh, zwaar bedreigd. Ja. Word, gaat, uh, gaat u als politie ook Veen daar nu uithalen... ...om dat nog meer onder de aandacht te brengen... ...dat, dat hulpverleners het zwaar hebben? Nou, ik denk dat het een goed voorbeeld is van hoe het mis kan gaan. Op het moment dat grote groepen mensen bij elkaar blijven staan. En dat het dan langzaam maar zeker uit de hand loopt. En ja, dit is weliswaar onorthodox. Dit zijn we niet zo gewend. Maar we kunnen ook niet elk jaar op tv blijven roepen. Op stelte ook niet. Dat het onacceptabel is. En vervolgens ga je over tot de orde van de dag. Hè? Want hoe los je het dan op? Dus ja, dan kiezen wij er nu voor om duidelijk op te treden. En de rechter moet dan maar aangeven wat er uiteindelijk van terecht komt. Maar op het moment dat wij met z'n allen vinden dat je dit soort gedrag niet meer. Gedoogd, ja, dan moet je ook duidelijk optreden. En dat heeft de politie gedaan. Op zich zegt u inderdaad, van de, de rechter moet maar uh, aangeven of het goed is geweest of niet. We hadden eerder een advocaat in de uitzending rond een, een, een grote groepsarrestatie rondom een steekpartij. Ook omdat men niet wist wie er schuldig is, hebben ze toen 26 man aangehouden. Daarvan heeft een ombudsman uiteindelijk gezegd dat het waren onrechtmatige arrestaties Bent u niet bang dat u ook nu straks door een rechter of een ombudsman teruggevloten wordt? Nee, het gaat ook niet om of wij bang zijn. Uh, van ons wordt verwacht dat wij duidelijk optreden. Dat gaan we doen. begrijp ik. Maar dat op het moment op dat een rechter meerdere malen gaat zeggen... of een ombudsman dit klopt niet, dit mag niet... dan moet u er toch een keer mee ophouden. Nou, maar dat zien we dan in de toekomst wel. Voor nu is het duidelijk optreden geweest... waarbij we ook veel steun van burgers hebben gehad. Ik lees de krantenberichten natuurlijk ook. En ik hoor de reacties in uw programma, maar ook in andere programma's. Er is massaal steun voor dat het een keer afgelopen moet zijn. Je laat hulpverleners met rust. Morgen kunnen ze jou redden, dus je blijft er gewoon met je vingers vanaf. Zo simpel is dat. Het feit dat die onschuldige jongeren... tenminste, er zitten erbij die onschuldig waren rondom die autobrand... dat die al twee nachten vastzitten. vindt u daarvan? Nou, ik sprak gisteren mijn schoonvader van negentig... En die deed wel een aardige uitspraak. Die zei van, ja, kennelijk is het een sport van die jongeren... om de politie en andere hulpverleners uit te dagen. Ja, en op het moment dat een keertje fout gaat... dan moet je niet zo janken. Dan is dat het risico van de sport die je kennelijk hebt bedreven. Nou, dat vond ik op zich wel een hele wijze uitspraak. Heeft hij gestemd op de stelling eigenlijk? Ik denk het niet. <laughs> nee, maar ik denk dat hij wel aan de kant van de politie stond, hè? Ja, dat staat hij zeker. Ja, ja. ja, dat is duidelijk. En u zegt ook, we krijgen uit het hele land uh, dit soort geluiden uh, te horen. Dat veen wordt er nu even uitgelicht natuurlijk. Maar ook soortgelijke incidenten? Echt zo groot? Ja, echt, ja, echt zo groot. Um, en er was ook in het westen van een land... werd een politie op een gegeven moment belaagd... door ja. een groep van tachtig jongeren. En het was echt een regen van flessen, stenen en zwaar vuurwerk. Nou, dat is zeer bedreigend als dat allemaal op je afkomt. En dat is toch onbegrijpelijk... dat je hulpverleners op die manier belaagd... En opstelten moet dus maar ze echt op gaan treden. Niet dat bij woorden laten wat u betreft. Nou ja, dat is de ene kant. Uh, en dan moet hij de politie ook steunen. Dat doet hij gelukkig ook volop. En aan de andere kant hebben wij er ook voor gepleit. Om nu meteen maar de koe bij de horens te vatten. En te kijken hoe je bijvoorbeeld dat illegale zware vuurwerk niet meer in Nederland krijgt. En tegelijkertijd kun je ook de burgers goed voorlichten. Hoe hmm. gevaarlijk dat is voor burgers zelf. En ook voor hulpverleners. En ja, het slotstuk is ook altijd dat je consequent... Uh, als je je misdraagt. Want de vuurwerkdiscussie hoort hier wel degelijk bij, zegt u ook. Ja, want je ziet in toenemende mate... dat is gebleken uit ons meldpunt wat wij hebben ingesteld uh, op Houdjaarsdag... dat dat toeneemt en dat dat ook zeer veel schade kan aanrichten. En straks zijn dus alle ogen gericht, neem ik aan, op de rechter... Hè? die gaat oordelen in hoeverre mensen hier nu wel of niet schuldig aan zijn geweest... en wat ze gaan opleggen. Dat zal voor u weer een nieuw uh, spannend moment zijn dan. Ja, wij kijken met belangstelling daarnaar uit. Uh, en wij voeren af en toe ook met uh, de Raad voor de rechtspraak een discussie. Ja, en rechters volgen het maatschappelijke debat ook, neem ik aan. Ja, dat is natuurlijk waar de korpschef van de nationale politie ja. ook al toe heeft opgeroepen. Van rechters, ja. doe daar eens iets mee. Tot nu toe is dat nog niet in grote hoeveelheid gebeurd. Nou, het is heel, het is heel wisselend. Maar wij vinden dat rechters uh, goed moeten kijken naar wat er leeft onder burgers. en maken onderdeel uit van de maatschappij. En rechtspraak blijft maatwerk, maar je kunt toch niet ontkennen dat de afgelopen jaren in toenemende mate het geweld tegen hulpverleners plaatsvindt. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Dat mag je in de samenleving niet accepteren. Dank u wel, Liepen van der Bouw van de ACP. En we sluiten Stand.nl dan op de radio af. De jongens in Veen zijn te hard aangepakt, dat is de stelling. 14% eens, 86% oneens. Die percentages staan al eigenlijk de hele ochtend. Er is weinig in veranderd. Wel het aantal stemmers, dat zijn er nu een stuk of 800. Uh, u kunt blijven reageren via onze website www.stand.nl. Dit is Radio 1. Inmiddels is het half twaalf. Jan van der Putten is hier voor het NOS Journaal. Alle supermarkten hebben vorig jaar een omzetgroei van 2,3% geboekt... zegt marktonderzoeker GFK. Alleen Jumbo en C1000 bleven met 2% iets achter. De Jumbo-groep is bezig met het ombouwen van C1000-filialen... tot Jumbo-supermarkten. De toestand van de Israëlische oud-premier Sharon is inderdaad kritiek. Hij is in levensgevaar, bevestigt de directeur van het ziekenhuis... waar hij wordt verpleegd. Sharon kreeg in januari 2006 een zware hersenbloeding... waarna hij nooit meer bij bewustzijn kwam. Bij een aanslag in Kenia op een populaire nachtclub... zijn zeker tien mensen gewond geraakt. Aanvallers gooiden een explosief in de drukke bar ten zuiden van Mombasa. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist... maar er wordt rekening mee gehouden dat hij het werk is... van de Somalische terreurbeweging Al-Shabaab.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 In het laatste half uurtje, dan uh, krijgt u het Mediaforum. Vandaag met Jan Slachter en Jean-Pierre Gelen. En natuurlijk de laatste bijdrage van Martijn Grimius met de directeur van de RDW. We kijken ook nog even terug op het recordaantal aantal autoverkopen in december. En daar is natuurlijk muziek, want dat is tegenwoordig op radio 1 ook gewoon. Soft pop vooral. Nou, dit is daar een prachtig voorbeeld van 1972. Jackson Brown en Dr. My Eyes op radio 1.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 unfurled I've been waiting to awaken from these dreams People go just where they will I never know Jackson Brown met Dr. My Eyes. Autodealers die hebben 2013 met een record maand afgesloten. In december werden er bijna 40.000 nieuwe auto's verkocht. Dat is ruim meer dan het dubbele in vergelijking met de periode vorig jaar in december. Toch was 2013 geen goed jaar voor de autodealers. Paul de Waal, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van branchevereniging BOVAG. Waarom zijn er in december zoveel nieuwe auto's verkocht? Dat heeft alles mee te maken dat op 1 januari een aantal fiscale stimuleringsregelingen zijn veranderd, met name versoberd. Waardoor het erg aantrekkelijk was, met name voor zakelijke rijders, om nog voor 1 december in een, met name een stekkerauto te stappen. Of een auto met een, met een lage bijtelling, want die bijtelling die hou je vervolgens vijf jaar lang. Een stekkerauto noemt u dat? Ja, een auto met een stekker. Hè. Dat is niet per se, ik zeg niet elektrisch, want die auto's die hebben vaak ook nog een verbrandingsmotor Dat ja. zijn hybrides. Maar ze hebben een stekker. Ja. En die, met name die auto's waren de laatste twee maanden buitengewoon populair. Daar zijn we nog heel veel van op kenteken gezet. Ja. Um, het heeft niks te maken met de India's uitkering die sommige mensen dan krijgen. Nee, want die is er elk jaar en traditioneel is, uh, is december eigenlijk een vrij slappe maand. Doordat mensen dan liever even een paar weken wachten en dan in januari een auto op kenteken zetten, dan, dan doet hij een jaar jonger aan. Ja, precies. Ja. Uh, maar dat effect hebben we dit jaar niet gehad. Nee, het had nu dus duidelijk te maken met die regelingen die afliepen. Hoe was ja. de verkoop over heel 2013? Over heel 2013 hebben we een, een daling gehad van 17% ten opzichte van vorig jaar. En dat was al niet een, een heel briljant jaar. Dus uh, ja, het, het, het, is, uh, het, het is geen topjaar geweest. We hebben wel een, een hele forse eindprint gemaakt. Ja, u, u kijkt ook ongetwijfeld altijd even naar de modellen die het al goed doen. De merken. Ja. <coughs> zeg het eens. De, nou, ja, de, de, de modellen die het goed hebben gedaan, dat, de, de, traditioneel de laatste jaren zie je dat klein en zuinig het heel goed doet. En dat is alleen maar versterkt door de, de fiscale maatregelen van de afgelopen jaren. En je hebt gezien dat de laatste twee maanden, bijvoorbeeld een auto als de Mitsubishi Outlander, dat is een, een, een SUV met een, met een stekker. En dat was de afgelopen twee maanden de best verkochte auto van Nederland. Dat geeft wel aan dat we, dat wel een bijzondere, een bijzondere maanden zijn geweest waar ook iets bijzonders aan de hand was wat betreft de aankoopgedrag. Ja, maar dat is dus niet een kleintje, dat is wel een grote. Dat is een vrij forse auto, maar daar heb je wel, uh, nu niet meer, maar daar had je tot, uh, to, tot eind vorig jaar had je daar uh, 0% bijtelling uh, op. Oh. Um, dus dat was buitengewoon interessant. En kleine zelfstandigen die hadden daar ook nog eens een keer investeringsaftrek op. Dus ook als je hem, uh, als je hem zelf als kleine zelfstandige uh, aanschafte, kreeg je daar een forse subsidie op. Dus oh. aan alle kanten was het heel interessant om voor zo'n soort auto uh, te kiezen. Nou, dalen die autoverkopen al uh, een tijdje, zeker twee jaar. Uh, wat ja. verwacht u voor 2014? Want uh, ik hoor overal dat het weer beter gaat. Ja, dat horen wij ook. Uh, de afgelopen twee maanden ging het zelfs extreem veel beter als je kijkt naar de aantallen. Het is even de vraag hoe structureel uh, deze opleving uh, nu is. Hè. Als we eventjes de, het effect van de fiscaliteit van de autobelastingen terzijde schuiven... dan is even de vraag hoeveel er overblijft van toenemend consumentenvertrouwen. We hopen dat natuurlijk van ganse harte. Maar dat kan je eigenlijk pas zeggen na een maand of twee in 2014. Uh, in januari zal echt wel een dip te zien geven omdat heel veel verkopen naar voren zijn getrokken. Uh, dus in, in de loop van februari dan kunnen we echt gaan zeggen... Of, um, of we echt de bodem hebben bereikt en of we de weg naar boven weer hebben ja. gevonden. De, de, de eerste aanwijzingen zijn er wel hoor. Wat dat betreft, en ja. je ziet het op de huizenmarkt en dergelijke. En, en betekent maar... dat ook dat er nu autoverkopers zijn die nu nog net het hoofd boven water houden en dus echt zitten te wachten op dat het beter gaat met de economie? Het worden net als de pompstationhouders, hè, die bang ja. zijn dat ze weer al mas gaan omvallen. Hoe zit ja. het bij de autoverkopers? Ja, nou we hebben natuurlijk wel gezien dat er met name verkoopvestigingen gesloten zijn. Die zijn ook duur om te onderhouden. Dan moet je heel veel investeren vanuit je merk. Dus je ziet dat er behoorlijk wat verkooppunten zijn gesloten. Dat wil niet meteen zeggen dat iedereen ook failliet gaat, maar er is wel heel goed naar kosten gekeken. Die trend zal zich wel voortzetten. En er zijn echt bedrijven die het echt ongelooflijk moeilijk hebben. Als je net ook een merk hebt wat nou net niet in die fiscale gunstige regelingen valt, dan heb je natuurlijk dubbel moeilijk. En andere merken die, die hebben nog een extra fles champagne overgetrokken omdat ze heel auto's konden registreren de laatste maanden. Dus het scheelt ook nogal welke modellen je had en welk merk je voert. Ja, we, uh, u houdt het allemaal in de gaten, al die cijfertjes. En we spreken u over een paar maanden wel eens weer om te kijken of dan inderdaad die lijn naar boven is uh, gevonden voor de autodealers. Paul de Waal van de BOVAG, hartelijk dank. Graag gedaan. En als je nou zo'n nieuwe auto koopt, dan kom je eindelijk in aanmerking voor een nieuw kentekenbewijs. Die worden vandaag gemaakt, geen papieren meer, maar pasjes. En we gaan voor het laatst kijken bij de productie van die pasjes. Verslaggever Martijn Grimius is daarbij. Vraag natuurlijk, Martijn, wie krijgt dat allereerste pasje in handen? Ja, dat houden we nog heel even geheim, want ze liggen nu nog allemaal in een rijtje, klaar om ingepakt te worden. En dan pakken we zometeen de allereerste envelop van de band. En dan gaan we daar die enveloppes openmaken en kijken welke auto daarin zit. Ik zeg, start de band om het allemaal in te pakken. Zeg Baalder, de directeur van de vestiging in Veendam. Fijn gevoel, hè, om dat allemaal zo te zien, dat alles toch wel redelijk vlekkeloos gaat. Ja, het ziet er zo simpel uit, maar het is wel hard werken. Hoeveel jaar heeft u eraan gewerkt? Ik denk dat we hier al vijf jaar mee bezig zijn, van het begin tot waar we nu staan. En dan gaan ze nu, het pasje, de pasjes gaan in de envelop. En daar komen ze aan het eind eruit. Ach, nou, laten we even... De eerste envelop erbij pakken. Dan pakken we die even. Uh, ik dan? Ja. Uh, dat, nou, maak hem open. Welke, welke auto is het? Uh, het is een uh, hele oude. De Toyota 2000 GT met kenteken 81 NL87 uit 1976. Ja. En deze gaan we naar Den Haag brengen? Die gaat naar Den Haag, ja ik ga hem persoonlijk uitreiken. Oké, okay, u gaat naar de nou, Ik loop even met, een beetje met u mee naar de auto. Terwijl hier het proces gewoon doorgaat, het proces van al die pastjes die zijn ingepakt. Ja, vijf jaar dus mee bezig geweest. En vandaag, vanochtend, een beetje het hoogtepunt. En dan zie je als directeur dat alles, of misschien een paar kleinigheidjes na, goed loopt. Wat voor gevoel geeft dat? Ja, het is een hele opluchting. Eindelijk weer rust. Maar vooral heel veel dankbaarheid naar alle mensen die het er mogelijk gemaakt hebben. Want het is niet alleen RDW, maar ook de garagebedrijven, de importeurs, de leasemaatschappijen, de AWB. Iedereen heeft hier aan geholpen om dit tot een succes te brengen. Ja, nou, de deur moeten we door, door hier langs. Dan gaan we richting uw auto, want u reist zometeen af naar uh, Den Haag. Ik zag vanochtend nog een beetje een krampachtige glimlach en nu is het wat meer ontspanning. Ja, dit is wel leuk. <laughs> Ik heb hem. Ja, toch? Ja. Hij is hier in mijn handen. Nee, maar dat is, is dat, is dat, is dat uh, een, ja, een grote opluchting? Ja, zeker. Ik bedoel, uh, als je hier zo lang aan werkt met zoveel mensen, en uh, zeker de laatste dagen zijn heel intensief geweest, ja. dan is het leuk om te zien uh, dat het allemaal werkt zoals je gedacht hebt. Wanneer heeft nou iedereen zo'n pasje? Wanneer kan iedereen met zo'n creditcardformaat pasje uh, zijn kentekenbewijs hebben? Nou, eerst uh, komt hij gewoon in aanraking als hij een nieuwe auto koopt of een nieuwe tenaamstelling doet. Dus ook als je een tweedehands auto koopt, dan krijg je hem ook? Ja, klopt. Alleen bij een wijziging tenaamstelling. En uh, in de loop van 2014 wordt het ook mogelijk... Om vrijwillig om te wisselen. Ja. En we willen eigenlijk na vijf jaar uh, alle documenten omwisselen. Nou, de deur staat voor u open. We lopen naar buiten. De RDW. De auto staat voor u klaar. U kunt instappen richting Den Haag. Ja. Het eerste officiële kentekenbewijs op uh, een kaart uitreiken. Zo is het. We hebben het nu in handen. Een goeiedag. Ja, Dank je wel. Martijn, is het de moeite waard om een nieuwe auto voor te kopen? Dat pasje. Nou, dat zou ik nog niet gelijk doen, maar, maar meneer, ik kan hem nog even heel kort vragen voordat hij instapt, meneer Baalde, want je kunt ook als je zegt, nou, ik wil toch van mijn papier af, dat kan hè, dan, dan moet je wat voor betalen nu. Ja, je kan nu een uh, vervangend kentekendocument aanvragen, dat kost wel 31,50 euro, en, uh, maar we verwachten ook in de loop van het jaar dat we met, tegen een voordeliger tarief het ook mogelijk kunnen maken. Nou, een paar centen neerleggen en dan heb je in plaats van je papier gewoon een kaartje. Goed, ik ga. Ja, goede reis. goeie reis. Dankjewel. Dankjewel Martijn. En anders wordt geduld beloond. Hè. Dan moet je gewoon nog even iets langer wachten. Wij sluiten de ochtend af zometeen met het Mediaforum. Vandaag met Jan Slachter en Jean-Pierre Geelen. Welcome home van Radical Face. De ochtend. Mediaforum. Dat doen we vandaag met Champion Gelis, tv-criticus voor de Volkskrant... en Jan Slachter is de grote baas bij Omroep Max. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Uh, de meeste kranten openen vanochtend met de ongeregeldheden rond Oud en Nieuw. Uh, al voor de jaarwisseling werd in dat Brabantse Veen dus een groot aantal jongeren opgepakt. In verband met die autobrand, we hebben het de hele ochtend al over in Stand.nl. Uh, dat trok de aandacht van de media en daar hebben sommige inwoners intussen schoon genoeg van. Even luisteren naar NOS-verslaggever Colette van Nuenen. Rustig. Hey. hé. Hey. Opdonderen. Afblijven van mijn Op microfoon. Donderen. Daar Op gaat u donderen. niet over waar ik ben. We hebben hier vrije pers, meneer. Het kan wel zijn. Maar we moeten minder met die media doen over dat dorp. We mag het veel slechter dan dit. Opdonderen Op horen we Op nog. Opdonderen, ja. <laughs> duidelijk. <laughs> uh, Joker, wat vind je ervan? Uh, nou ja, er zijn grotere schandalen in de wereld. Dit hoort een beetje bij straatwerk, wat journalistiek voor een deel ook is. Dus ik ben niet meteen geschokt. Het weerspiegelt wel ook een beetje een sentiment in de samenleving richting de media. Want je ziet dit soort reacties tegenwoordig wel vaker dan, laat ik zeggen, twintig jaar geleden. Ja. Maar het gek is uh, dat, dat uh, juist wij volgens mij, de media, ook uh, juist de kant van dat verhaal laten horen. van Dat daar jongens gewoon uh, eigenlijk misschien wel uh, onnodig zijn opgepakt. Ja, ja, maar ik vrees dat de gemiddelde burger op straat uh, een microfoon en een camera... eerder associeert met opdringerigheid en ongewenst dan met dit genuanceerde beeld wat jij terecht schetst. Nou, Ik wel. hoor dat ook. In Veen zijn ze nog niet, zoals ze zeggen... maar heel veel van die rebellengroep in al die andere landen... die dan mm. juist ook de media uh, inschakelen natuurlijk, voor hun goede ja, zaak. Maar ja, maar het is nog geen burgeroorlog. <laughs> het is een klein incidentje. Nee, hier. maar meer in de brede zin is het toch ook heel vaak... Dat we zijn eraan gewend dat iedereen tegenwoordig zijn mening geeft. Iedereen maakt foto's, maakt beelden. Dus in die zin is het ook weer raar dat dan de verslaggevers... Die, die de serieuze journalistiekbedrijven, bedrijven... dat die dan juist de dupe zijn. He? Ja, maar ze zijn nu is, is niet alleen. Bedoel, als je kijkt naar het afgelopen... Oudjaarsnacht, uh, de politiemensen, de brandweermannen... die ook zijn belaagd met vuur, het glas. En je ziet dat de media de nu ja ook... Uh, op deze manier uh, bij betrokken geraakt. Ja, het is gewoon een hele slechte ontwikkeling. Ik bedoel, als dit een trend wordt... van dat je straks niet meer met een camera de, de, de straat op kan... of met een microfoon... en dat je dan belaagd wordt... ja, dat, is, dat, dat moet gewoon uh, stoppen. En, ja. en, maar, maar waar komt die frustratie vandaan dan? Ook Dat het zich juist dan ook op mediamensen richt. Ja, wat die man zei van, van jullie stellen ons in een verkeerd daglicht. Hè. Er is aandacht voor... Ja. en dan Dat ik is feitelijk onjuist. Ja, maar als ik naar jullie vanochtend heb geluisterd... en ook naar het NOS, dan komen jullie juist voor die mensen op... die nog, in, tenminste, worden vragen gesteld. zitten ze niet onterecht vast. Ik vind dat ze terecht vastzitten, dat even terzijde. Maar, uh, maar jullie komen er juist voor op. Die kritische vragen worden gesteld. Dus ze zouden juist blij moeten zijn met de aandacht die ze krijgen. Ja. Maar ja, goed, dat wordt niet op die het manier die gewaardeerd. Het staat natuurlijk wel vrij om te zeggen... van joh, ik heb hier geen zin in, dus ja, mij moet ja. je niet hebben. Ja, dan, dan moet je ook niet. Je dan weet dan niet je hoe geen... er te werk wordt. Dan te hoef je aangaan, niet je microfoon een... vast te grijpen ja, en agressief ja. te worden. Ja, ja. Ja. Ja. Even nog het beeld he, van, van oud en nieuw. Dat is volgens mij al jaren zo dat dat dan in eerste instantie verschijnen de bericht. Nou, dat is een rustige jaarwisseling. En dan ga je toch een beetje achter de komma kijken. En dan blijkt het toch wel uh, ja, nog het nodige te ja, zijn ja, gebeurd. Dat zeg jij nou wel. Het gekke is, ik, ik werd redelijk bij tijd Wakker gisteren. Om negen uur zette ik het nieuws aan. Heel erg benieuwd hoe de jaarwisseling was verlopen. En meestal krijg je dan al een overzicht en dan hoor je van incidentjes hier en daar. Dat was gisteren helemaal niet zo. Er werd steeds gesproken over een rustige jaarwisseling. En pas in de loop van de dag, zo rond een uur of twee, mm. drie smiddags... ging dat beeld kantelen en ging opsteld ook ineens een persconferentie geven. En vanochtend opende de krant ineens <laughs> massaal met wat een puinhoop het was. Wat ik ook best geloof trouwens. Maar ik verwijt de media ook niet zozeer iets. Maar ik vond het wel opvallend voor het eerst volgens mij dat in de loop van die nieuwjaarsdag dat beeld zo kantelde. Maar dat is altijd een beetje de, de vader uh, is de wens van de gedachte... van uh, het zou rustig moeten zijn. Waar komt nee, het vandaan? Ja, weet ik niet. Ik, ik dacht eigenlijk van misschien dat, uh, dat er iets bij die politiekorps aan de hand is... waardoor ze minder snel in kaart hebben gebracht wat er nou precies is ja, gebeurd. Ja, er is wel een nieuw systeem. We hebben ze wel om een reactie gevraagd. De nationale politie, het is nu natuurlijk de nationale politie... en die uh -huh. hebben wel een ander systeem... waardoor je dus later pas op de dag een overzicht hebt ja, van nou alle incidenten. Nou, dus dus afzonderlijk precies... gezien valt het mee en dan ja. is het de grote optelsom. Ja, gisteren in mijn woonplaats Den Haag was er sprake van dat er 69 auto's in de fik zijn gestoken. Dat was 30 meer dan het jaar ja. daarvoor. Dat werd eerst niet eens bevestigd door de politie. Dat volgde later pas. Jan, je hebt je ook nog aan iets geërgerd hè, rondom die auto uh, nieuw? Nou ja, waar ik een beetje moe van werd. Ik vind prima dat er een meldpunten zijn. Uh, we hebben zelfs een programma dat zo weet. Maar dat, dat, dat, dat, <lacht> dat vuurwerk-meldpunt, uh, daar werd ik wel een beetje moe van. Het was een soort nationale actie aan het worden. Want ik kwam in ieder nieuwsblut en kwam het er wel voorbij. Er zijn 50.000 uh, mensen die hebben. En dan uur daarna mensen. Nee, het zijn er 55 geworden. Uh. En we gaan misschien wel naar de 60. Dus ik vind prima dat, dat, dat die aandacht en dat mensen zich kunnen melden... als, als ze zich uh, op de een of andere manier last hebben van dat vuurwerk. Maar ik vond het wel een beetje too much. Weet je? En, en dat, uh, wat me ook wel opviel trouwens in de berichtgeving over wat er op Audias dacht... als je bijvoorbeeld dan leest dat er in Parijs... daar werd gezegd, er zijn tijdens Audias nacht ja. in Parijs... maar 1079 auto's in de brand ja. gestoken. Ja. Maar dat zijn er 10% minder dan het jaar daarvoor... Ah, wat is dit voor een waanzin? Je? Ja. Bedoel, en bij jou dan in, in Den Haag 69, hè, dat ja. was ook al, waren ze ook heel blij. Ja. Nou van ja, dat, het waren er meer dan, ja. dan vorig oh, jaar. Ja. Okay, het waren ja. er meer, goed, nou ja. Laten we het over televisie hebben gisteren, op Nieuwjaarsdag. De dag waarop 2 miljoen kijkers Michael van Gerven wereldkampioen darts zagen worden. Ik vond vooral die tegenstander van Vergerven. Eh, <laughs> erg imposant. Heb je gekeken, Jan? Ik heb gekeken, ja. Ik heb eerst een poephoofd gekeken van Paul de leeuw Maar die, die voorstelling had ik al gezien. En toen kwam mijn zoon de kamer binnen zijn pap. Er is darts op televisie. En hij vindt dat leuk. Dus we hebben gekeken. En ik heb, uh, ja, ik heb ook met, met verwondering zitten kijken naar, naar deze, deze finale. En dat hij wereldkampioen is geworden. Ja, fantastisch. Het is... It is ja, 2 miljoen mensen hebben ernaar ja. gekeken. Dus ja, ook hier heeft Fox Sport uh, naast gegrepen. Want, want uh, de RTL heeft nog voor jaren de rechten. En het blijkt uh, toch wel dat het heel populair is. Ja, SBS dan. Die hadden ja, toch SMR's. eerst die rechten? Ja, ja, ja, ja en, maar nu heeft de RTL... Ja, die, wel, ja, die ja precies. Ja, ja, die, die, die hebben het de, laten die, lopen. En je ziet dat wanneer er dan een Nederlander in de finale staat... Want, dat dan maar. mensen ook massaal kijken. En, dan wel, anders niet. Ja, veel, nou, het is ook nieuwjaarsdag. Volgens mij maakt het niet zo gek van uit... wat je op nieuwjaarsdag uitzendt. Al is het de Radetski-mars ochtends om half 1. Ik heb het idee dat jij veel waarde hecht dan aan het Duits. Hij darts, heeft niks met jampier? sport. Uh, nee, ik heb niks met sport. Maar ik de heb darts is geen sport, jampier. Nee, dat is ook zo. Ik moet eerlijk bekennen... De, in die hype destijds rond Barney... Ja. heb ik ook gefascineerd gekeken. Vooral naar mezelf. Het is Dat ik het hoor. toch leuk ja, bleef ja, te vinden. Ja, ja, ja, <laughs> Spannend, dat stomme pijltjes gooien. Maar wat ik wou zeggen is... op nieuwjaarsdag... ja, dan, dan heeft iedereen hoofdpijn. En dan zit iedereen... TV te kijken. Maar het is altijd, toch? Het is, ik kan me niet herinneren dat het anders was... dan dat je inderdaad het nieuwjaarsconcert hebt en daarna het springen ja. En skiën, ja. dat is gewoon vast te op nieuwjaarsdag. Jij bent ja. maar gewoon op vakantie gegaan. Hè? Uh, ik heb vakantie en kijk derhalve alleen dingen waar, waar ik echt zin in heb. En dat was gisteravond bijvoorbeeld de documentaire Zwart IJs. Ik weet niet iemand die nog gezien gezien Maar dat vond ik wel een mooie mooi documentaire. Ja. En nog even over dat darts, hè, Want uh, uh, ik, ik, ik zat zelf gisteren, ik wist dat hij die finale speelde, maar ik was ook nog met andere dingen bezig. Maar dan, ik zat die Twitter even te bekijken. En dan zie je dus allemaal mensen heel enthousiast. En toen ging ik er ook inderdaad even naartoe. Ja. Ja. ja, goed, dat was natuurlijk op een gegeven moment ook heel spannend. Hè? Van, van ja, als die, die set niet had gewonnen, dan, dan, was, het nog, hè, dan was, het, uh, was de stand wellicht gelijk gekomen. Ja, en de Nederlander in die finale en, en die, die, uit, die outfit van, van zijn ja. tegenstander. Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon prachtig om naar te kijken. En al die joelende mensen, dat je je kunt concentreren in ja. zo'n zaal. Dat is op zich al. En dat je dan die dubbel drie moet gooien en dat je hem dan nog, nog gooit ook. Ja. En, en die man met die stem. Oh, nee dat nee, nee, ja. is een beetje zo'n stem als ik. Ja, zoiets. Ja. Ja. Ja. Ja, leg wel een hele toekomst. Heb je verder nog mooi op tv gezien in het, in het Oud en Nieuw Weekend? Uh, ja, ik heb naar nou Max gekeken natuurlijk op uh, <laughs> Nederland nee, 2. Dat uh, nee, nee, uh, nee dat moet je niet. Kijken. Nee, nee. nee ja, ik, ik, heb, ik heb niet zo heel veel televisie gekeken, moet ik eerlijk heerlijk zeggen. Je ziet op zo'n avond staat inderdaad die televisie wel aan. Uh, maar dat je dan met z'n allen gerichter naar aan het kijken bent... Niet dat de Audias conferentie Nee, niet gezien. Oh. Nee, niet gezien. Nee, die, die heb jij wel gezien? Die heb ik wel gezien. Nee, ik ja. vond hem, zoals een conferentie moet zijn op oud-jaar... ik vond okay. hem echt een dikke acht. In ben je zo wel besproken. Ja. Ja. Dan ja, even nee. dan, dan terug wel naar de dag van gisteren. Want een nieuwsluwe dag is het op zich. Je hoort dan de, wat de schade is na zo'n oud en nieuw. Maar toch ook wel nieuws gemaakt bij uh, de collega's van de nieuws BV. Dion Graus, die Jeroen Pauw gaat aanpakken, aanklagen en de NTR... omdat hij boos is. In het programma vijf jaar later werd Dion Graus... namelijk in verband gebracht met mishandeling. Alleen is hij daar nooit voor vervolgd en ook nooit voor veroordeeld. Jean-Pierre heeft die een punt, Dion Groos. Ze uh, zegt, we nou, moeten eens oppakken dacht, met dat opraken, ophouden. Omdat ik vakantie heb, uh, had ik die uitzending nog niet gezien. En die heb ik vanochtend wel gezien. Maar toen had ik de krantenberichten eerst gelezen en alle opheffer over. Dus ik dacht dat Paul enorm onderuit was gegaan. Want feitelijk heeft Gaus natuurlijk een punt waarschijnlijk. Fleur Agema uh, was de gast, hè? Niet uh, de ja, ja, ja, zelf? Ja, ja. ja. En was maar, op de achtergrond om dat bericht te zien. Ja, toen ging ik het fragment bekijken waar het allemaal om gaat. En toen dacht ik, wat een ongelooflijk stomme actie van die Gaus. Het, het hele fragmentje is anderhalve seconde een opzomming van alle incidenten... en dat zijn er beschamend veel binnen de PVV... die er de afgelopen jaren geweest zijn. En door daar nu, via de rol van de underdog... want dat is wat de PVV eigenlijk steeds doet... en wat uh, Fleur Agema ook in dat programma deed... continu de pers afschilderen als mensen die uh, erop uit zijn... hun uh, in een kwaad daglicht te ja. stellen. Dat doet Graus nu ook. Die, die probeert nu uh, pauw te pakken... Doet aangifte. Dat zegt ook al niks. Want iedereen kan aangifte tegen iedereen doen. Dat kan ook weer geseponeerd worden. Er kan, kan niks mee gebeuren. Maar het leidt wel tot enorme krantenstukken. En ik was echt verbaasd. Volgens mij was het. Als hij echt niet wil dat hij in verband wordt gebracht. Met mishandeling van zijn ex-vrouw. <kuggen> dan kan hij beter zijn mond houden. En dit voorbij laten gaan. Jan? Nou ja, kijk, ik was inderdaad dezelfde mening toegedaan... totdat ik me ook in verdiept heb. En ook dat stuk nog, ik heb wel uit nog even gekeken... van waar ging het nou precies om? Het was bijna niks. En als je dan nog ziet wat er op internet over deze man geschreven staat... over bijvoorbeeld dagblad de Limburger... Waar, hij, waar staat dat hij in 2003 zijn toenmalige vrouw uh, uh, zeer heeft bedreigd. Er zijn zes aangiftes gedaan, bedreiging, stalking. Uh, heeft iemand uh, zijn schoonvader bedreigd? Uh, ga zo maar door, het staat allemaal op internet. Het is geseponeerd. Het ministerie heeft overigens toen gezegd... dat het de verkeerde beslissing was. Dat, dat staat er allemaal. Nou, als hij nou iets zou moeten aanklagen... dan zou hij ervoor moeten zorgen dat dat van de site verdwijnt. Maar niet dit stukje van... Hij... We hebben het er nu over. En nu worden we, hebben we het over wat hij... waar hij wordt van verdacht of verdacht is geweest. En waarvan het ministerie zegt... het was een verkeerde beslissing nou. dat we hem niet hebben vervolgd. We gaan nog heel kort even de toekomst in kijken. Want bij SBS begint een groot ambitieus project. Utopia. Ga jij kijken, Jean-Pierre? Ja, natuurlijk ga ik kijken. En ik denk dat ik niet de enige ben. Omdat iedereen misschien wel om verschillende redenen wel benieuwd is hoe zich dit gaat ontwikkelen. Wat denk jij in alle, alle reality die we hebben gezien nu de afgelopen tijd? Ja, ik ben er huiverig voor voorspellingen, moet ik eerlijk zeggen. Want ik vond destijds uh, Big Brother ook niet heel veelbelovend. Maar ik moet toch erkennen, al vrij snel, dat dat oh. iets is geworden. Dat is het zou iets kunnen worden. Uh, ja, maar ik vind dit wel minder verrassend dan Big Brother destijds was. Want dit is voortborduren op. Jan? Ja, ik, ik heb gisteren al een, uh, de app gedownload. Ja? Want, ja, ik vind het toch wel weer, ik vind het wel weer spannend. Mensen gaan Weet je? vanaf de grond of aan de samenleving ja, gewoon een samenleving op Je hebt twee kippen, en, of een paar kippen en twee koeien. En, en voor de rest heb je niks. En wat gaat water, een beetje elektrisch. Ja, en, en, en ja, wordt dat een dictatuur? Wordt het een democratie? Het zou best wel eens een hit kunnen worden. Uh, gezien, gezien uh, nou dat hoop ik ook wel weer voor John. Want hij, hij doet toch wel weer iets wat weer, vind ik in mijn ogen toch, weer vernieuwend is. Uh, en, en ja, dat, dat, dat intrigeert me wel. En uh, ik ga zeker wel kijken. Ja. Alles gaat het hangt lang doorlopen eigenlijk? Een ja, nee, jaar. jaar. Een jaar. jaar. Zo. En elke maand kunnen ze er iemand uit, hè, Mick, ja, en dan komt er kom weer een nieuwe iemand binnen. Ja, ja. we, we gaan de, we gaan de app onthouden. downloaden, zometeen, <laughs> ja. na de uitzending. Er is een app. Dank dat jullie hier waren, jean Gele en Jan Slachter voor het Mediaforum. De ochtend zit erop, de middag gaat beginnen... en dat betekent de Nieuws BV met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Veel plezier ermee, fijne dag nog. Goedemiddag.